Yeah. Mm -hmm.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 don't you try so hard just to please me gotta get some passion from Heeft aan het Nederlandertje pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten al oh. twintig jaar. To, life. Life. Life. Dit is 20 jaar zie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 PVV-leider Geert Wilders wil dat ze haar Zweedse paspoort inlevert, daarom dient hij een motie in. GroenLinks en PVDA zeggen dat ze de staatssecretaris niet laten vallen vanwege haar dubbele paspoort. Voor het eerst is de nieuwe voetbalwet gebruikt om geweld bij een voetbalwedstrijd te voorkomen. De politie pakte vanavond in aanloop naar de wedstrijd Feyenoord FC Twente twee mannen op en twee jongens van 15 en 16 de nieuwe voetbalwet ging in op 1 september. Door de wet kunnen mensen die herhaaldelijk aanzetten tot geweld preventief worden opgepakt. De Duitse bondskanselier Merkel vindt dat de multiculturele samenleving in Duitsland volledig is mislukt. Dat zei ze op een bijeenkomst van een jongere organisatie van haar eigen partij, de CDU. Volgens Merkel werd in de jaren 60 onterecht vanuit gegaan dat gastarbeiders weer zouden vertrekken. De bondskanselier wil immigranten verplichten om Duits te spreken.